En een voorspoedige start. Het eerst eraan met het NOS Journaal. Makelaar en televisiepresentator Harry Mens... staat op een dodenlijst van de onderwereld. Dat schrijft de Telegraaf. Mens nam zelf contact op met de krant... nadat de politie hem over de bedreigingen had ingelicht. De politie had een anonieme tip binnengekregen over de dodenlijst. Wie het op Mens gemunt heeft, is niet duidelijk. Er is nog geen ontwerptekst voor de grote klimaatop in Parijs volgend jaar. In de Peruaanse hoofdstad Lima praten vertegenwoordigers van de Verenigde Naties al bijna twee weken over de tekst. Maar ze zijn het nog niet met elkaar eens. Volgens Europarlementariër Eikhout van GroenLinks staan de rijke landen tegenover de ontwikkelingslanden. Volgens de rijke landen is iedereen verantwoordelijk voor het verminderen van de uitstoot. Maar de ontwikkelingslanden willen dat de welvarende landen een groter deel voor hun rekening nemen. Op Java worden meer dan 100 mensen vermist na een aardverschuiving. Er zijn zeker acht doden en tientallen gewonden. Ruim 100 huizen zijn verwoest. De aardverschuiving was in de regio Banjar Negara... in het midden van het Indonesische eiland... en is veroorzaakt door hevige stortregens. Na de aardverschuiving zijn honderden mensen geëvacueerd. Hulpverleners kunnen moeilijk in het getroffen gebied komen... doordat belangrijke wegen zijn weggespoeld. Steeds meer gemeenten krijgen een kerstmarkt. Dit jaar wordt in 250 dorpen en steden een kerstmarkt georganiseerd. Drie jaar geleden waren er nog maar 40 markten met kerstspullen en glühwein. In Zuid-Limburg zijn er relatief veel kerstmarkten te vinden. Nieuwe markten zijn er onder meer op de Amsterdamse Zuidas en bij de Hofvijver in Den Haag. De kerstmarkten zijn een belangrijke impuls voor lokale economieën. Zo geven de 1,8 miljoen kerstmarktbezoekers in Zuid-Limburg samen 100 miljoen euro uit.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 En jij beleeft het sneeuw, warmte, kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM met menu. nu. Goedemorgen antwoord. Een zeer goedemorgen. Wij zijn er weer vanuit Hotel Hoogland. Het is vandaag 13 december. En wij kijken naar Sander Daudé die de techniek en regie doet. Yvonne Roosendaal die doet de koffie. Naast mij zit Gerry Rutte. Zeer goedemorgen. Goedemorgen Ben Zonneveld. Goed weekje gehad. Prima. Mooi zo. Wat gaan we allemaal doen? We beginnen met de burgemeester Niek Meijer. Voor zijn drie maandelijks... Gesprek met ons. Het is de tweede keer. Dat we het... Goedemorgen. Eh, daarna eh, komt een nieuwe gemeentesecretaris. mevrouw Anke griekspoor Die stelt zich voor. En dan zijn we door het eerste uur al heen, want de burgemeester krijgt eh, dubbele tijd. Want dan zal hij heel wat te vertellen hebben. Maar ja. wij hebben ook heel wat te vragen ja. waarschijnlijk. Ja. Ik In hoop het wel. tweede uur verwachten wij eigenlijk Hans Hoogendoor. Maar die is met spoed weg. Um, waarschijnlijk en met een beetje geluk komt Patrick Berg. En dan gaat het over het bedrijventerrein Noord. Dan uh, de trekking van de december loter, De loterij die door uh, het hele dorp heen gaat. En uh, een keer als laatste en niet als eerste de duim ja ja ja, ja, ja, ja. Moest hij nog een hert vangen zo? Nee, hij, hij. Of een hij konijn. Zegt, ik sluit of een konijn. In plaats van dat hij het opent. Nou, um, ja. je bracht het al als het driemaandelijkse gesprek. Ik dacht ook dat wij afgesproken hadden dat er af en toe eens een andere wethouder zou komen. En dat gaat ook gebeuren. Volgende week komt de nieuwe wethouder. Ja. Dat, dat zou heel goed kunnen. In mij staat alleen bij dat wij uh, dat met elkaar de af. afspraak ja. hebben gemaakt. En natuurlijk probeer ik de wethouders te enthousiasmeren om ook regelmatig bij ZFM, CFM langs te komen. Onze favoriete omroep. Ja, dat, maar dat uh, doen ze ook wel. Ja, doen dat zo. doen ze hai, ook hai. wel. Ja. Ja. Ja. Ja, daar komt mevrouw de Bel binnenvallen. Goedemorgen. <laughs> en Dat zal zeker over die request gaan. Ja, maar ze nou de nou de Zij op. zijn uitgeslapen, dames en heren. Echt waar? Ze hebben de hele nacht volgens mij doorgebuffeld. Ja en dat is een prachtige actie van Lauren Hardy waarmee Janne Rebel ...met een aantal kunstenaars gewoon ontzettend mooie werk doet. Nou, daar wou ik uh, net, net even over beginnen... ...want uh, hoe laat bent u de kroeg uit te gaan vannacht? <lacht> en wat, wat zeggen de geluiden in het dorp, het Zonneveld? Uh, in mijn beleving was het rond half drie. <lacht> en dat vond ik nog alleszins acceptabel... ...maar uh, ik ben niet meer gewend... ...dus ik had vanochtend wel wat opstartprobleempjes. Ja, u heeft uh, het eerste plaatje gedraaid in de ja. 24-uur-actie... ...en daar gaan we straks nog even met uh, Marianne Rebella over hebben... Er was toch druk? Ja, ja, ik vond het verrassend druk. En wat voor plaatje <coughs> heeft u gedaan? Um, ik heb een plaatje uit uh, onze studententijd gedraaid, en dat was van Blondie Denise Denise. Oh, ja. En? en, ah, was, en? <laughs> ik ga niet zeggen hoe lang dat geleden is. <laughs> En op de achtergrond, luisteraars thuis, hoort u het tweede singeltje, wat we ook nog van Vinyl hadden, en dat was de Eurythmics. Heeft u nog een verzameling? Of, uh... Nou, mijn echtgenoten bleek. Ja. ja, ik, ik ben nee. daar niet zo zorgvuldig in, maar we hadden een doos staan met allemaal prachtige het LP's. Terug, ja, het en dat komt terug, dat ja, klopt. Ja, ja. ja, en dan als je daar doorheen mm. kijkt, dan denk je: van, oh wauw, wat een leuke platen. Het waren het ook. Niet ja. op de plaats. En je hebt er ook allemaal herinneringen ja. aan. Hè, ja, dat, dat, dat, dat komt dan vooral boven. En uh, ik had die, uh, die twee singeltjes zelf. Nou, ik denk al een jaar of. Uh, nou, daar komt die meneer Zonneveld 30 niet meer gedraaid. <laughs> ja, hoor, iets, iets korter geleden. Maar het, de kwaliteit was echt verbazingwekkend goed. Ja. Dus uh, ik heb ervan genoten. Nou, mooi. Uh, want het gaat natuurlijk de hele nacht door. En uh, dus ook gelijk mijn bruggetje naar het volgende onderwerp. Uh, u bent dus s'nachts door het dorp teruggelopen. Ja. Uh, het was natuurlijk hartstikke donker. En was het nee, veel meer. Mee. Uh, nee, het, het, was, uh, het was droog. Dat okay. is meestal als ik buiten loop. Mastelwaar. Um, nee hoor, de meeste mensen onthouden alleen maar die keren dat het regent. Terwijl het in 99, nou 95% van de gallen gewoon droog is. Dat is waar. Wat ik naartoe wil is uh, de veiligheid op straat. Ik ben teruggelopen, uh, neem maar aan gewoon een stukje door de Altstraat ja. en dan uh, zo verder. En we, was... weet u wat ik daar trof? Weinig. Uh, nou het was ten eerste best wel rustig. Maar ik kwam in de eerste... We liepen door de Haltestraat terug. Richting het Raadhuisplein. En het eerste zijstraatje. denk ik Een meter of vijftig voor ons. Uh, stond drie jonge mannen. Twee zag ik staan. De andere niet. Maar die stonden toch wat hard op te praten. Zeg ik altijd maar. Dat is het geluidniveau. Gaat dan net wat harder. Dames en heren, thuis schrikt u niet. <lacht> uh, en wat, wat gebeurde daar? Er stond een van de jongens daar te... Zeg maar gewoon te plassen. Te veel te plassen. Oh, ja. ja. Dus, uh, en die twee waren het er niet mee eens. Dat hun vriend dat deed. En ik heb er ook wat van gezegd. In de zin van dat dit gewoon niet kan. Ja, zegt hij, maar ik moest zo nodig. Ik zeg, ja, dat kan je vijf minuten daarvoor ook bedenken. Zo werkt het lichaam gewoon. Dus je kunt de locatie waar je vertrekt, kan je dat ook doen. Dit is gewoon, gewoon vies. Ja, zeker. En dat werkt niet. Nee. En het, het leuke was, als je dat op een gepaste toon doet... Uh, dan krijg je die twee, die ook eigenlijk het te voor woorden vonden, krijg je onmiddellijk aan je kant. En het was ook spijtig dat ik geen agent zag lopen, want anders was er ook een bon overheen gegaan. Daar heb ik ze ook gezegd. Ja. Zo, jullie hebben echt mazzel dat hier niemand loopt. Want het moet gewoon aangepakt worden. Maar lopen de agenten beetje... wel dan op dat tijdstip rond in het dorp? Uh, dat hangt er van af uh, wat de dienst is. Oh. We hebben uh, in het weekend, en het is uh, vrijdag weekend, uh, dan begint de horecadienst. En dan hangt het er vanaf uh, als er ergens een hogere prioriteit is, dan moeten ze even weg. Maar in beginsel lopen ze daar. En wat wij met de, de u, u weet dat de politie aan het reorganiseren is. Nou, in Kerm-Kust, en daar vallen Zandvoort, Heemstede en Bloemendaal onder, lopen we daar eigenlijk al op vooruit. En begin Volgend jaar krijgen we het plan van aanpak te zien hoe het de komende tijd gaat worden. En ik heb daar in ieder geval als nadrukkelijke wens neergelegd. Dat ik de zichtbaarheid in het centrum omhoog wil zien gaan. En dat doe je in mijn beleving alleen maar door er te lopen of te fietsen. Klopt. En in noodzaak in de auto. De ja. nou, nou auto dat... schrikt af. Nou, nou was dat ook een beetje de... Uh, uh, de um... Argumentatie van een aantal mensen op die bewuste avond... want ik wilde hem toch naar die... Ja, de, avond, uh, van de van december. avond van 2 december ja. toe... dat er... Uh, uh, te weinig politie zichtbaar was... en als ze zichtbaar zijn, zijn ze zeer zichtbaar... Uh, op de hoek bij uh, Chin en aan de overkant. En een aantal mensen vroeg... gaan er nog een eentje lopen enzovoort enzovoort... maar dat werd daar uh, te sprake gebracht. Op die avond, daar was u zelf ook aanwezig... Ja. Uh, u heeft ook al een aantal dingen gehoord... ook over wildplassen u heeft het ook ingeleid en wat vond u daarvan? Want uh, de opkomst van die was... inleiding. Nou, die inleiding uh, daar wil ik. Vond ik geweldig. En... Oh, er waren mensen die dachten er anders over, maar uh, die vonden dat te makkelijk die inleiding. Maar uh, dat uh, zeiden. De opkomst was uh, goed, vond ik. Ja. ja. Heel goed. Ik was uh, prettig verrast, want je, je organiseert dit. Dit is, dit is uh, ja, ik, ik noem dat maar. Dit is de experimentele aanpak wat we daar doen. Om met alle betrokkenen om tafel te gaan zitten. Nou, de tafel was gewoon te klein. Want er was een man of... Nou... 30, 60. 60, ja. Daar zat ik ook aan te denken. Dus we waren buitengewoon prettig verrast. Het was een andere aanpak. Ook we hadden iemand ingehuurd die ervaring heeft op het gebied van openbare orde en veiligheid. Maar ook ervaring heeft in het mensen aan het werken te zetten. Tussen aanhoudstekers. Dat willen mensen ook graag. Dus je zag aan het begin even... Nou, wat gaan we doen? Wat gaat er gebeuren? Dat uh, was nieuw, maar uiteindelijk ging het lopen. En wat je daar zag ontstaan, en dat was eigenlijk ook het gewenste effect... is dat de dialoog <tie> ontstond. Er vonden gesprekken plaats tussen bewoners, ondernemers, de politie, de gemeente. En dan begint het met hoe gaan we het oplossen. Want die avond is een eerste aanzet. En er zijn heel veel ideeën gekomen. Nou, als we daar nu een aantal van stapsgewijs gaan oppakken... met elkaar, want veiligheid doe je samen... Dan gaat dat echt de goede kant op. En ik heb daar het begin van aangetroffen. Uh, dat klopt. Ik ook. Ik was er zelf ook. Dus ik heb het uh, kunnen volgen. Ik heb ook een aantal papieren zien uh, uh, ingevuld worden. Er werden een, een soort werkgroepjes ja. ingericht. Je krijgt een papiertje. Uh, Eén ging over handhaving. Ander ging over wat gebeurt er nou eigenlijk in zo'n straat. En, uh, uh, uiteindelijk gingen er wel uh, ondernemers. Want ik vond er weinig ondernemers. Vijf, zes, zeven denk ik wel echt uit een stukje uh, yep. uh, staat. daar waren de ondernemers van. Yep. Um, al die papieren werden verzameld en dat vonden de mensen aan het eind toch wel een beetje uh, vreemd, want er werd dus niet eigenlijk een soort teruggift gedaan van hier gaan we het over hebben. Yep. wel zeer algemeen. Um, het is verzameld door de gemeente. Yep. daar komt terugkoppeling op naar degene die dat uh, gedaan heeft. ja, dat hebben we ook gezegd. en wat is, dan, wat is dan het vervolg? komt er dan weer een avond? Um, da daar gaan we dus nog over nadenken. Want mm. we, ik heb niet voor niks ook aan het eind gezegd. Want um, als je het proces bekijkt, we hebben daar geïnventariseerd. Er zijn ideeën aangereikt. En ons standpunt is, veiligheid doen wij samen. En als dus, want dat hebben we ook gevraagd. Dan mm. moeten dus namen opkomen te staan met telefoonnummers of mailadressen. Als er dus op zo'n groot vel geen naam staat. Daarom heb ik dat ook expliciet gezegd. Dan weet u wel wat ik ermee ga doen. Dat gaat het archief in. Dus toen wij alle vellingen gingen ophalen, stonden daar minimaal twee tot vijf namen op. En dat zegt iets over de betrokkenheid. En dus zijn wij nu aan het nadenken, tezamen met de mevrouw die het proces heeft geleid, wat is onze volgende stap? We gaan een soort filtering maken en dan per item de namen die erbij staan waarschijnlijk bij elkaar roepen en zeggen, wat help ons eens verder? Wat kunnen we doen? Wat gaan we opbouwen? En dat gaan we in de maand januari doen. Want dit, dit, december is een fantastische maand voor gezelligheid en <coughs> leuke dingen. Alleen om te werken in dat soort dingen, dat komt er dan soms niet van. Oh. Uh, vijf jaar geleden... En, en dat koppelen we terug aan de mensen die hun mailadres hebben achtergelaten. We zetten het op de website. En als iemand geen mailadres heeft, maar zijn adres heeft achtergelaten, krijgt hij het ook. Want dat is de manier om het levend te houden. En ik heb ook expliciet op die avond gezegd... Hoort u niets van ons? Spreek ons aan. Mensen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Mm -hmm. ja. uh, daar bent u nogal van, van de eigen verantwoordelijkheid en, uh, en, en zelf je? doen? Ja, nee. uh, Ook zo'n opzet en een plan gemaakt en het werkte perfect. Uh, dat, uh, dat, uh, vier jaar geleden, denk ik, of niet? Met vier jaar de, nee. de Plaatselijke Verordening. Uh, mensen waren toen ook tevreden. Dezelfde ja. mensen die op die avond daar waren, waren ook tevreden. En die, ja. uh, die hebben dat wat toen goed was zien verwateren en die hadden ook echt klachten. Ja. Verwacht u van die mensen dat ze weer mee gaan doen en, en, en uh, daar activiteiten in gaan ontwikkelen? Want ze zijn eigenlijk helemaal teleurgesteld dat ze uh, het plan van vier jaar geleden een tijdje gegaan is? Ja. Uh, yeah. Um, en, de, en dat is ook een leerproces geweest. Ik heb tegen een aantal van hen ook gezegd die ik heb gesproken. U heeft helemaal gelijk. Mm -hmm. wat, wat we hebben geconstateerd is van de laatste anderhalf, twee jaar dat het van ons weg is gelopen. En dat kennelijk zich niemand zich verantwoordelijk heeft gevoeld om dat proces levend te houden. Want dat heb je nodig. En dan zie je dat zaken uit elkaar gaan lopen... en mensen niet meer met elkaar gaan praten. Dus ik heb tegen hen gezegd... denk nou eens mee van hoe kunnen we dat voorkomen. Want er was heel veel goede energie... om met elkaar verder te gaan. Nou, en dat wil je opnieuw terugkrijgen. Dus ik heb een aantal mensen denk ik ook overtuigd... om opnieuw dat stapje te gaan zetten. Want wat zij hadden, vonden ze goed. Nou, hoe gaan we nu zoeken... om iets vergelijkbaars te krijgen? Wat hetzelfde effect heeft. Want het afgelopen jaar... Laten we dat ook vooral naar elkaar benoemen. Was de overlast vanuit het centrum gewoon te groot. En ik heb veel <tie> waardering en respect voor de bewoners van het centrum. Want die accepteren dat er reuring is. Dat er een zekere vorm van overlast is. Dat zijn echt mensen die dat prima onderschrijven. En ook zien dat dat hoort bij Zandvoort. Dat is niet een dorp waar alleen maar wordt gewoond. Nee, dat is een dorp waar dingen gebeuren. Waar dingen ook mogen. Maar het moet wel binnen een zekere grens blijven. Nou, en daar gaan we het komende tijd aan werken. Maar, en dan hebben ze mooi. gewoon een punt. Maar zou iemand dat niet moeten trekken, zoiets? Ja. Maar wie? Nou, Mevrouw dat... Helders. <laughs> Mevrouw Helders? Elders. Mevrouw Elders, nee. Voor de luisteraars thuis, dat is de externe deskundige die we hebben ingehuurd. Nee, dat, dat zou denk ik um, iets te, te makkelijk zijn. Wij hebben als gemeente nu gezegd, wij gaan dit proces trekken. Dat mag je van ons ook verwachten. Maar vervolgens gaan we stapsgewijs kijken... Wie wordt, uh, wie, welke richting gaan we op en wie wil die verantwoordelijkheid overdragen. dragen. Ik heb één voorbeeld die avond genoemd van vernieuwend werken. En dat is gewoon langs de kust. Daar zie je dat ook door datzelfde traject van de Algemene Plaatselijke Verordening... Eén of twee mensen zich verantwoordelijk stellen en ja. zeggen ik ben bereid om dingen te doen. En het mooiste voorbeeld is dat als er een feest wordt georganiseerd. Dan is er nu iemand van de bewoners die zegt je mag mijn telefoonnummer neerzetten. Ja. Dan wordt ook dat briefje verspreid. Er is een feest. U heeft overlast. Het duurt tot dan en dan. Klopt, heeft u klachten. Klopt, he. Belt u. <laughs> en wat is het grote effect daarvan? Die persoon heeft een rechtstreekse lijn naar de ondernemer. En die twee verstaan elkaar. Ja. En die ondernemer weet dat als deze man in dit geval belt. Dan moet hij ook dan de knop. Wat, uh, ja. Dan moet hij gaan kijken wat is er aan de hand is. Dat is vertrouwen. En dat is dus veel effectiever dan dat een meldlijn of de klachtlijn wordt gebeld... waarin wij per definitie op juridische trucs moeten terugvallen. Mm. Nee, mm. het gaat erom dat je mensen hun verantwoordelijkheid laat nemen. <kijkt> nou, en dat is één van de richtingen waar ik op zit te denken. Want dat kan je in het centrum ook doen. Ja hoor. Ja. En dan heb je ook het gesprek op gang. Ja. Ja. Ik denk dat Klopt. dat een, uh, ja. een hele goede is als uh, uh, mensen zich... Want, uh, er, zijn, er wordt wel wat geschreeuwd, maar er moet ook wat gedaan worden. En als mensen zich dan daarvoor verantwoordelijk voelen en dat telefoonnummer ook neerleggen, ja. uh, en dan moet je dat durven. En dat was ook een uh, uh, van de slotopmerkingen van iemand die zei: gooi al die papieren maar weg, maar gaan we met elkaar praten. En dat vond ik wel een hele goede overleg ja. um, over dingen. Maar dat zegt iets over gewoon hoe mensen ook de, de problemen even tot mm -hmm. de essentie durven terug te brengen. Hè? We nou, nou, moeten het dat niet ingewikkeld maken. Dat is de essentie. Benoem het ook zo. U uh, haalde net al juridisch aan. Uh, juridische stappen zullen er genomen gaan worden als er te veel herrie gaat gemaakt worden op het circuit. Uh, ja. uh, dat heeft u beloofd. En u heeft zelfs al een, een aardige boete uh, neergelegd. In het vooruitzicht. U moet maar dat toch eens uitleggen. De... Ja, daar worden foto's van uw handtekening op die motorkap uh, nee, nee, nee, nee. We gaan even nee. ja, <laughs> terug ja. naar het circuit. Wat is de vraag? Het circuit meet ja. zelf. Die geeft dat door aan uh, de instantie. Ja. En de instantie zegt tegen de burgemeester, je moet strafmaatregelen treffen. Um, ik, ik zal hem iets nuanceren. De burgemeester treft geen strafmaatregelen. Het college is bevoegd gezag en in eerste instantie de portefeuillehouder milieu. Ik ben op dit moment mm -hmm. plaatsvervangende portefeuillehouder milieu. Dus dat. Uh, en uh, Meneer Sonneveld, voor de luisteraars thuis, wijst nu op de wellicht komende portefeuillehouder milieu. Beoogd. Mevrouw Chalik zit naast mij. Beoogd portefeuillehouder. Maar dat is aan het college, want het college beslist hoe de portefeuilles worden verdeeld. Ja. Ja. Vervolgens heeft het circuit in het kader van de vergunningen... een ingewikkeld meet en regels regelsysteem. Eh, het schijnt te werken. Maar die moeten dat ook zo intact houden. En dat wordt ook getoetst door een externe dat dat een objectief systeem is. Dat staat ook op de website wat de resultaten zijn. Dat moet ook, want mm -hmm. je wilt naar transparantie toe. Dan constateren we dat er een forse overschrijding is. Echt een substantiële overschrijding. En dan is het systeem heel helder. Dan heb je als overheid gewoon de plicht om te handhaven. Dus wij worden daarin geadviseerd door onze afdeling Milieu. Dat hebben we uitbesteed bij de Milieudienst Eimond. En die adviseert. En daar hebben we naar gekeken. Je maakt een afweging van belangen. En toen hebben we gezegd als vooraankondiging. Wij gaan voor het komend jaar een preventieve dwangsom opleggen. En die is gerelateerd aan de mate van overschrijding. Daar heeft het circuit nu een zienswijze over ingediend. En komende dinsdag gaat het college zich buigen over een definitief besluit. Want het college hoort... En gaat opnieuw kijken van, is dit mm -hmm. redelijk ja of nee? En dan komt er een nieuw besluit. Hoe dat besluit gaat uitvallen, dat, dat wilt lees... u natuurlijk graag weten. <lacht> dat lezen we in de volgende zondag <lacht> Voor de kerst weten we het. <lacht> Voor de kerst weten wij wat de, ja, uh, de nieuwe het... boetes gaan worden. Ja. of hij um, Het circuit heeft gereageerd dat ze het nogal uh, fors vinden. Ja, want als er uh, uh, bijvoorbeeld getraind wordt en uh, er komt een auto voorbij het meldpunt. En de uitlaat knalt eraf, dan zitten ze gelijk op, uh, op die boetes. Ja. Uh, ja. Aan het college daar iets mee dat dat incidenteel is. Nou, zo'n uitlaten bijvoorbeeld die, die, die, een, een ongelukje uh, laat ik het uh, zeggen. Weet je wat het leuke is van zo'n procedure, is dat je partijen hoort en dat je dit aspect is onder andere door het circuit ingebracht. Er zijn nog mm. een paar andere aspecten ingebracht. Dit aspect hadden wij nog niet op ons netvlies staan. Dus wij wij gaan dat weer wegen in het totaal. Want het moet in evenwicht zijn. Mm. Dus u kunt, als wij een besluit straks hebben genomen, daar iets over teruglezen. Dat mag je ook van de overheid verwachten. Uh, er zijn ook andere aspecten genoemd. Die hebben we wel meegewogen. Dus dan zullen we ook daar dat teruggeven op die manier. Dus er komt in die zin een nieuw besluit. En het is jammer dat we niet volgende week hier zitten. Maar ja, u wilde graag dat ik vandaag kwam. Dus ik kan het nog niet zeggen. Uh, volgende aardig. week zitten hier ook we heel aardig mensen. Niet, <lacht> over de wethouders bijvoorbeeld. <lacht> <lacht> We nemen even uh, ja. rustige tijd, en doen ja. even een klein muziekje en daarna uh, kom ik terug op uh, uh, andere onderwerpen. Ja, en weet u wat het leuke van dit besluit is? Je hebt altijd voor zijn tegenstanders. En toch denk ik dat het dorp weer laat zien aan welke kant ze staan. Want op de sociale media werd nogal nadrukkelijk de kant van het circuit gekozen. En ah, nou, dat is ook weer leuk voor het circuit. Had u anders verwacht? Nee, natuurlijk niet. Nee, het hoort erbij.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 Het sparen stroomt voorbij Het spaarne stroomt, het spaarne stroomt, het spaarne stroomt voorbij, voorbij de brug, voorbij de laatste huizen, voorbij de werven en het stoomgemaal. Het spaarne stroomt, maar niet voorbij de sluizen, het eindigt naamloos in een zijkanaal. Ja, want uh, dit ging over ben... het sparen en dat zou mijn bruggetje zijn naar uh, oh, samenwerking uh, met oh, Alen okay, okay, en Zandvoort, okay. waar uh, de burgemeester nog het een en ander over kan toelichten. Maar uh, jullie zijn binnengevallen en het gaat over seriësequest, ga je gang. Dankjewel, dankjewel ook voor de ruimte even. Uh, wij willen er namelijk ongelooflijk veel aan doen, dat is, uh, we, is een heel team. Laurel, Laurel en Hardy hebben dit uh, geïnitieerd. Ja. Die zijn begonnen met uh, uh, van alles te mobiliseren. Daar uh, is Robin van Autobedrijf Zandvoort op uh, ingesprongen. Uh, uh, een kapsalon, Plonische Haar, nou uh, Haring, de hele je? bende. Ja. Iedereen doet eraan mee. Ja. We zijn vannacht om 12 uur gestart, okay. maar dat uh, weet immers iedereen. Ja. Ja. En we hebben een motorkap in Lauron en Hardy staan op Twee Schragen. En daar worden LP-hoezen opgeschilderd. Oh, en zodra die klaar is, wordt die gelakt weer door autobedrijf Zandvoort-Robin. En dan gaat hij naar de grote markt in Haarlem. En daar wordt hij ter veiling aangeboden. Oh, wat een goede dus ik. Wij roepen iedereen op. Kom naar nou, Lauren en Hardy. En move your lazy ass. En schilder yes. die motorkap. Punt. Nou, tot... dat is het. Uh, ja. Luid en duidelijk. Ja. Uh, er gaat nog veel meer gebeuren in Laurel en Hardy. Er wordt vanavond geveild. Uh, ja. Ja. Je kan je plaatje komen draaien als je maar doneert. En dat alles gaat naar de serieus Quest. Yes. En mooi. tot hoe lang? Tot, tot vanaf, vanaf 12, 12 uur. 12 uur. Okay. En we zijn eigenlijk al uh, heel eind <laughs> Ja, je bent dat wel. Iedereen zoekt je lievelingsplaatje op. Ja, leuk. Draaien, want iedereen heeft filmen. dat nog, hè. Ja, ja, ja, heel graag iedereen ja, okay. komen. Dankjewel voor jullie. Oké, oké, succes. Dat heeft meneer Meijer even de ruimte gegeven om uh, uh, koffie, te koffie te drinken. Met de uh, nieuwe gemeentesecretaris te praten. En uh, de beoogde wethoudster. Um, maar u krijgt allemaal vrouwen... Uh. In uw college, meneer de burgemeester. Dat is de vraag? Is, nou, de vraag, dat is een constatering. Maar ik denk ja. dat dat wel leuk is, toch wel. Ik, had, uh, wat vindt u? ik, ik geloof Hè? in gemixte teams. Ja. ja. Uh, dus dat heeft altijd uh, iets extra's. Ja. En dat is goed. Ja. Ook qua verhouding. Je krijgt verschillende benaderingen ja. aan één tafel. En vrouwen benaderen toch anders. Weer Wij problemen vrouwen anders... benaderen anders? Nou, vrouwen benaderen problemen toch weer anders. <laughs> ja. Maar Lisbeth, is het waar? Ja. Ik geloof okay. dat we deze tafel een klein stukje gaan ja, ja, Maar goed, Meneer Sonneveld, ik ben het uh, vaak wel met u eens, maar nu niet. <laughs> nou, okay. nou, dan blijven we zitten. Uh, ik had Boudewijn Groot uh, gedraaid met het Spanen. Uh, het water stroomt door de Spanen en wij gaan samenwerken. Jullie, wij als gemeente gaan samenwerken met de uh, gemeente Halem. Dat houdt in dat er uh, twintig ambtenaren uh, overgeplaatst gaan worden naar Halem, Die worden opgenomen in uh, ambtelijke molen van uh, Haarlem. Ja. Um, ik heb uh, twee keer gelezen dat het beleid in Zandvoort blijft. Uh, dat vind ik vreemd. Want er uh, wordt beleid gemaakt door ambtenaren. Die gaan uh, terug naar de raad enzovoort enzovoort enzovoort. Uh, hoe gaat zo'n proces in zijn werk? Want uh, als de ambtenaar in, in, in Haarlem zit uh, met een groep van tien bijvoorbeeld. Ja. En de Zandvoorts ambtenaar die uh, krijgt een klusje over Schalkwijk. En dan komt een klusje van Zandvoort. Dan zal iemand uit Haarlem dat moeten doen toch? Dat zou kunnen. En hoe, hoe, hoe uh, uh, ligt het beleid dan in Zandvoort? Nou, wat wij bedoelen met het beleid blijft in Zandvoort, kijk wij hebben deze stap gezet en dit helemaal doordacht, want het uiteindelijke doel is en blijft steeds dat de gemeente Zandvoort als bestuurlijke entiteit zelfstandig blijft, zodat je dicht bij je inwoners blijft staan. En de ambtelijke organisatie is dienstbaar aan dat hogere doel. Dus ga je steeds nadenken. Wat komt er op je af als gemeente. We krijgen nu drie belangrijke beleidsterreinen. Die echt het verschil gaan maken. Die komen naar de gemeente. Dat is ook terecht. Want de gemeente is gewoon uw eerste overheid. Wij staan het dichtstbij. Rijksoverheid doet het allemaal prima. Het maar wij staan weg. gewoon veel dichterbij. Dus er komen nog meer zaken op ons af. Dat zie je niet alleen bij de colleges. Zie je ook in de burgemeesters verantwoordelijkheden. Hoe ver dat doorgaat gaan we gewoon zien. Is ook van alle tijden. En we hebben dat ook al vaker meegemaakt. Hoefen we hoeven ons niet zo druk om te maken, want we zijn mensen en we doen het voor mensen. Natuurlijk moet er een structuur zijn. Nou, toen hebben wij gezegd, wat is nou van belang? Dan moet je borgen dat die ambtelijke organisatie op voldoende slagkracht en verantwoordelijkheid en kwaliteit kan borgen. Nou, en in onze optiek is dat het beste te bereiken door dat te gaan inkopen bij een 100.000 plus gemeente. En dat is in Haarlem. En als je dat nou in de praktijk voor je ziet. Dat betekent dus dat de ambtelijke organisatie van Haarlem het beleid gaat voorbereiden. Dat doen ze in goed overleg met een medewerker die hier nog in Zandvoort is. Dat kun je een regisseur noemen, dat kun je een ambassadeur noemen. Die heeft de gesprekken hier met de portefeuillehouder. Zo nodig schuift hij ook in Haarlem aan of de medewerkers uit Haarlem komen hier. En zo wordt het Zandvoortse beleid doordacht. Wat laat nou de ervaring zien? Ook dat is al van bijna alle eeuwen dat heel veel beleid is voor 90% hetzelfde. Dus waar gaat het nou om dat wij die 5 tot 10% die dat Zandvoortse kenmerken... dat we dat goed zichtbaar verwoorden? Die 90% hoeven we ons echt niet druk om te maken. Dus daar ga je op koersen. Als je die, uh, u zegt 90% toch al hetzelfde is... dan ga je eigenlijk richting fusie. Waarom zegt u dat? Om... Uh, uh, dat een aantal zandvoorters dat gevoel heeft. Men, men heeft het gevoel... Ja. de ambtenaren gaan naar uh, Haarlem toe. Dat gaat, uh, betekent dat Haarlemse ambtenaren... waar die zandvoorters dan bij zitten... Uh, beleid gaan maken. Wij zijn de, uh, de regie kwijt. Dat is het gevoel. Ja, en het aardige is dat het college en de raad... juist deze stap zetten om die regie te blijven houden. Omdat je met alle uitdagingen die op ons afkomen... die zijn redelijk uh, stevig je dat eigenlijk niet meer kunt borgen... in een wat kleinere organisatie. Dus je wordt een soort regieorganisatie... Mm -hmm. en daarmee ga je ook <tie> veel meer die kwaliteit van dat regisseren... in jezelf borgen en versterken... om je entiteit ook zelfstandig te houden. Dus wij denken juist dat je dit nu moet doen... om te voorkomen dat je over tien jaar met de rug tegen de muur staat. Het is altijd een kwestie van welke route volg je. Maar het lange termijn perspectief is identiek. En dan is het natuurlijk de vraag van... Ja, ga je nu een keer linksaf of rechtsaf u weet dat er vele wegen naar Rome leiden dat... En dat is ook hier wat speelt dus we moeten elkaar durven te vertrouwen daarin maar vooral ook scherp durven aan te spreken van wat beogen we en daar gaat het dan om en we beogen hetzelfde in, uh, in, in veel gevallen uh, zou, zou het zelden beoogd moeten worden en zal het ook zo worden, maar uh, u heeft het zelf al over drie uh, zwaartepunten. Dat is de hele uh, decentralisatie die uh, voor uh, 15 januari uh, geïmplementeerd moet worden. Als, ik neem een voorbeeld, de jeugdzorg. Als Haarlem vindt de jeugdzorg gaat naar rechts en Zandvoort vindt dat de jeugdzorg naar links gaat, hoe, hoe gaat dat dan? Laat ik het nog simpeler maken. Uh, u, u, u pakt het net op voorbeeld wat uh, nauwelijks ruimte biedt... omdat de jeugdzorg gewoon zo strak gekaderd is. Dat is bijna of ja, landelijke normeringen vastgelegd. Mm -hmm. daar, is, daar is je lokale bewegingsruimte heel beperkt. Dat gaat over zulke specialistische mm -hmm. hulp. Ja. Dat wordt op dit moment namelijk al regionaal en landelijk aangevlogen. Dat blijft gewoon hetzelfde. Wij worden er alleen verantwoordelijk voor. Mm -hmm. Dus we moeten wel de goede dingen naar elkaar blijven zeggen... Uh, de milieutaken, die bekopen wij al sinds 10, 15 jaar in. Daar zijn we dus al een regieorganisatie. Wij doen op dit moment al heel veel op dat soort uh, manieren zaken met elkaar. Als je kijkt naar de, de participatiewet, dan gaat het over werk en inkomen. Dat doen we op dit moment eigenlijk al regionaal of bovenregionaal. Op de metropoolniveau zelfs. Mm -hmm. Dus... Wij denken dat we dat allemaal zelfstandig doen. Nee, dat zijn allemaal regionale afspraken. Want waarom? Die werkgever kijkt niet naar het grensbordje van Zandvoort. En kijkt niet naar het grensbordje van Haarlem. Wellicht wel van Amsterdam. Dus als overheid vind ik, moet je ook zodanig je positioneren. Dat je dat ook binnen die regio bekijkt. En zelfs boven die regio. Want wij dienen alleen dat belang van onze inwoners om dat te faciliteren. Dus dat doen we op dit moment al. Er wordt nu een andere structuur gekozen. Dus als Zandvoort naar links wil en Haarlem wil naar rechts, kan Zandvoort naar, naar links? Ga gaan okay. naar links, want het beleid wordt hier vastgesteld door het college en door de raad. <coughs> mm -hmm. En heeft u dan met de burgemeester van Haarlem dan ook contacten over? Of... Alleen als het niet goed gaat, ja. want dat is de afspraak. Ja. Want je wilt dat al die lijnen goed lopen en dan hebben we een aantal escalatieafspraken uh, gemaakt. Van wanneer ga je interveneren op het moment dat je denkt dat het gaat schuren? Dus dat doen de portefeuillehouders op hun niveau en dat doen de beide burgemeesters ook op hun niveau. Maar daarvoor zit nog het niveau van de ambtelijke organisatie met ja. de afdelingshoofden, ja. de, de gemeentesecretaris. Ja. Ja. Dus alleen in uitzondering komt die pas op het burgemeestersniveau. Mm -hmm. en, en, en die samenwerking, en dat <kwijnt> zie je nu ontstaan en dat, dat geeft mij veel vertrouwen. Dat is een proces waarin je elkaar vindt en waarin je wederzijds... ...zegt van ja, dat is een risico... ...maar laten we erop vertrouwen... ...dat ja. we op basale uitspraken... ...dat we er beide beter van moeten worden... ...dat we ook doen. En die stappen worden nu gezet. En dat zegt veel over het vertrouwen... ...wat we in elkaar hebben. Ja. Dat, dat moet ook, want anders werkt die samenwerking... Ja, al nee, helemaal dat, niet, niet. Precies, <coughs> dat is de essentie met een ja. uh, Maar Juist, uh, maar nee, laten we dat rustig voor wat het is. We hebben ja. het uitsproken over de samenwerking... ...en die gaat uh, gebeuren. en Laten we eerst maar eens kijken hoe dat... Uh, zich gaat, verder gaat ontwikkelen. Yep. Um, we hebben, zijn begonnen met Series The Quest. U, als hardloper, gaat uh, <laughs> zich inzetten uh, voordat. Uh, de, de loop van Zandvoort men gaat in uh, Leeuwarden van Start, had ik begrepen. Ja, ja dan ben men, ik er niet bij hoor. <grijpt> oh, ik heb het zeer betrouwbaar dat u het laatste stukje oh, oh, alleen maar gaat lopen. Ja, dat dus. klopt, dat zeg ik ook. Okay. <hijpt> ja. dus, dus <hijpten> de laatste vijf kilometer. Ja, leuk. <hijpten> uh, ja, de laatste vijf kilometer. Maar ik heb ook het, uh, het draaiboekje gelezen van de organisatie. En uh, ik wil niet zeggen dat mij dat erg veel zorgen baart, Maar het is geen hardloper meer. Dat gaan we zien. Het is, uh, dat dus je bedoelt we... te zeggen dat ik een bakje <laughs> heb in zijn rat. Ja, dat wil dan ik niet. dat mooi aan het eind van het jaar ook een keer dat scheelt. Dat, dat, wil, ik, dat wil ik wel zeggen. Want uh, uh, er moet tussen auto's gelopen worden. Maar uh, de langzaamste en de snelste moet ook mee natuurlijk. Ja. Dus de recreant die, uh, die achteraan loopt. Die zal uh, wat langzamer lopen. Als uh, de getrainde hardloper. Ja en weet je wat. Het, uh, ik heb gehoord dat het meer dan 500 mensen ja. zijn. En dan krijg je vanzelf een mooi lint. Dus ja, dat doseert zich vast, uit. Ja, en dan heb je altijd frontlopers en, uh, en een ja, ja We doen ja, entree <laughs> niet. Nou, de, de, de goed geïnformeerde mensen weten dat ik uh, wekelijks uh, hard loop. Maar meer om mijn eigen lichaam in conditie te houden. Ja, en de circuiten komt er weer aan natuurlijk. Die ja, de, zeker. Die moet ook gelopen ja, ja. worden. Dus uh, ja, ik ben Wij wel aan het nadenken dat ik de frequentie moet opvoeren. <laughs> Heeft u wel eens gelopen? De circuiten? Ja. Op één keer na alle edities. Alle edities. Oké. Okay. Dus nee, uh, op één keer na. In vak één, hè? In, in, vak, in vak, vak één. één. Ja. ja, dat klopt. <laughs> ik heb hem één keer zelf afgeschoten, maar ik weet niet waarom ik toen niet heb meegelopen. Dus... Uh, dat kan ook schieten gelijk wegrennen. Ja. Dat is misschien een goede voor dit jaar. Die zal ik Die ja, houden erin. Ja, die zal ik, um, goed, Serious Quest, daar uh, hebben we het al over gehad. Mensen, er zijn voldoende acties die uh, gevoerd worden voor het Vlaarzenhuis. Dus uh, daar kan iedereen aan meedoen. Ja. Um, en o, o, als we En ook, toch... mag ik daar een laatste ja. nog iets van zeggen? Dat, ik, ik vind Serious Quest een van de mooiere acties uh, van de laatste jaren. Omdat het een appel doet op je persoonlijke creativiteit. Ja. En je ziet zoveel hartverwarmende zaken dan naar voren komen. En wat ik hier in Zandvoort zie, nu het dichtbij is in Haarlem, het glazenhuis, is dat het bruifste van. Je hoort het overal, dus het leeft. En dat is mooi om te zien, want het past ook bij ons dorp. Dat we dat op die manier doen en ons enthousiast inzetten. Ja, de krant staat er bol van. Als je de Haarlemse dagblad hebt, er staat elke dag wel wat in. En toevallig staat er nu ook een stukje over Zandvoort in. Over het Laura die vrouw. Ja. Als we het toch over het nieuwjaar gaan hebben, er is nogal wat te doen over vuurwerk afsteken. Ja. Uh, nogal, gaat Zandvoort ook bepalingen uh, zetten? Er zijn dorpen en steden die bijvoorbeeld zeggen, uh, in die straat wordt geen vuurwerk afgesproken. In die wijk wordt geen vuurwerk afgesproken. Je mag pas om zes uur vuurwerk afspreken. Gaat Zandvoort uh, iets zeggen? Uh, ja, eigenlijk uh, ga ik gaan wij zeggen, datgene wat we al jaren zeggen... is dat wij het gewoon op een verantwoorde wijze doen. En dat ik geen reden heb om uh, beperkingen in te stellen. Tot nu toe is mijn beeld in ieder geval, en dat hoor ik ook wel breder terug... is dat de overlast uh, beperkt is. En ik, uh, ik probeer altijd weer, want ik, ik baal natuurlijk ook wel eens... als ik een rotje tussen mijn voeten krijg, dat zult u ook hebben... Maar dan probeer ik altijd terug te denken aan mijn eigen uh, jeugd. En dan uh, ben ik rond 13, 14 jaar. En dat dan, hoort ook een beetje bij het leven. En natuurlijk uh, kan ik me niet herinneren dat ik echt bewust bij mensen tussen de voeten gooide. Dan kreeg ik thuis toch wel een pak op mijn sodemieter. me bedoel zeker maar je, ja, dat hoort een beetje bij de ontwikkeling. Je kan het niet helemaal verbieden. Je kan hè? het niet helemaal verbieden. Nee. Wat wij wel gaan doen, en, want de Rijksoverheid heeft gezegd... we gaan de grens van het afsteken echt verleggen ja. naar de dag zelf... vanaf ja. 6 uur tot 2 uur s ochtends. En dat betekent ook dat de politie en ook onze afdeling handhaving... die hebben gewoon opdracht om niet meer te waarschuwen... maar gewoon een bond te geven. buiten uh... die grenzen. Dus dat zal nieuw zijn. Uh, en dat, dat zal ook wat... Zes uur ochtend? Zes uur ochtend? Nee, zes uur s avonds. Oh, s'avonds. Oh, oké, oké. Okay, okay. Tot... Dan, ja, uh, nee. Tot z'n... Uh, okay. ja, 0,2 uur. <laughs> uh, en en dat, dat, dat is wennen, dat is nieuw. Want het mocht uh, in het verleden toch wel iets langer. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Dus um. daar waar het zichtbaar plaatsvindt wordt er opgetreden. Okay. In, uh, in, in dezelfde wijk waar de bewonersavond over was, uh, is het een goed gebruik dat er smiddels om drie uur al van alles gebeurt. Ja. <laughs> dus ik ben, de bewoners <laughs> zullen zeer benieuwd zijn wat, uh, wat daar gaat gebeuren. Welke straat is het? Weet dat dan? <laughs> ik denk dat u zeker weet welke straat het is. Ja, het, het, is het is natuurlijk het eerste jaar. Hè? En dat vind ik altijd een van de... Want, want daar stipt u een van die dilemma's aan. Je hebt sommige activiteiten die horen echt bij het dorp. En daar zit ook charme in. En als bewoners in hun straat elke, met elkaar ervoor kiezen om dat te doen... en dat wordt breed gedragen... dan is het altijd de vraag of je als overheid wilt interveneren. Dat vind ik wel een lastig dilemma. Mm -hmm. Want de, de regeling is nu duidelijk Dus je hebt eigenlijk geen keus. Maar je wilt ook dat die, ja, die sociale cohesie... want die zit achter als breder goed... dat je dat niet te veel verstoort. Dus, dus dat is de kunst om daar het komend jaar en het jaar daarna eens te kijken van waar trekken we dan die grens ook. Ja. Maar op dit moment is die grens gewoon zes uur. Uh, we gaan dat beleven. En, uh, gezien de tijd moeten wij dit gesprek uh, beëindigen. Ik heb nog wel een aantal onderwerpen, maar dan zouden we mevrouw. Dat volgend jaar weer uh, terug. Volgend jaar al. Wil, uh, gaan we het volgend jaar weer uh, we mee door? We, uh, heeft u. Ja. Uh, ja? Ik, ik, heb de, ik heb het idee dat wij een afspraak voor een jaar hebben als proefjaar. En okay. tot nu toe heb ik zeker de intentie om dat. Uh, maar nou, voorlopig we... te continueren. Okay. Bij deze blijft de afspraak uh, staan. Ik wens u een, een prettig weekend. En uh, een goed oud en nieuw alvast. Dank u wel. En Iets ik hoop... Likes, maar ik hoop ja. u voor die tijd nog te zien. Dat hoop ik ook. Ja. Dank u wel. Dank. En, uh, dat is uh, wat iedereen doet in de Amtelijke Molen. En uh, aangeschoven is uh, mevrouw Anki, mag ik wel zeggen. Um, u bent de nieuwe uh, gemeentesecretaris. De, de, de, de, de speel in het web. Ik heb wel eens gehoord dat ook de, dat de directeur van de gemeente Zandvoort uh, gaat heten. Ja, klopt. Wie is mevrouw Anki Gleensveen? Um, Anki Griekspoor. Anke Griekspoor, ja, wie, ja, Griekspoor hè? Hè? sorry, ja, noem ik wel. Ja, ja, uh, dat is natuurlijk en privé en zakelijk weer verschillend. Hè? Ik zie het hier nog... Klein beetje privé. Ja, kan een ja, beetje, nou, een klein ja. beetje privé. Ik zie het hier, uh, dat zie je al aan mijn kleding, helemaal uh, strandproefd. Dus dat zegt oh, iets over mij. <laughs> ik heb een dochtertje bij me. Ja. Hierna gaan we lekker naar het strand toe. Uh, lekker wel Heel heen. fijn, het strand. Uh, ik uh, woon in Haarlem. Uh, maar Zandvoort, uh, ja, daar heb ik heel veel stappen liggen. Want dat is natuurlijk uh, voor mij de plek om naar het strand toe te gaan en uit te gaan. O, daar heb ik echt hier wel gefeest en gedaan. Uh, dus ik zou haast gaan uh... in de privésfeer. sfeer. Ja. <laughs> uh, nou, en ik heb uh, drie kinderen. Waarvan dus uh, uh, de jongste hier ook nu eventjes meegekomen is, uh, een hond, uh, een hele lieve man. Nou ja, ook heel belangrijk, heel belangrijk. Niet onbelangrijk, nee. Mannen zijn meestal erg lief, dat scheelt. Ja. ja. Um. Hoe komt u erbij om uh, gemeentesecretaris uh, te solliciteren voor die functie? Ik ben eerder gemeente geweest in Limburg. Uh, ik het zeg altijd een eind dat het, het is een heel eind van Haarlem vandaan. Uh, dat deed ik voor een, uh, een interimbureau. Dus dan, uh, dan weet je wel, dan zit je een paar nachten in een hotel. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, ik zeg altijd: het is het mooiste beroep van de wereld. Uh, en als je dat dan ook nog eens een keer kan en mag doen. In een uh, gemeente waar je zelf ook privé natuurlijk heel wat voetstappen hebt liggen. Nou, is dan pree, dan, dan ja. is dat toch wel heel mooi en heel bijzonder. Dus ik moet zeggen, elke dag als ik opsta, dan denk ik echt van ik mag weer. En ja, dan, dat is uh, heel goed. Ja, dan ga ik echt, uh, dat ik denk van oh wat fijn. Nou ja, en da dat gun ik eigenlijk iedereen. Dat je op die manier naar je werk mag gaan. Zo hoort het ook eigenlijk hè? Met plezier naar je werk, ja. anders moet je het niet doen. Net dat, moet uh, niet doen. Ja, dat is wel simpel. Um, in de sollicitatie staat dat het een functie is voor twee jaar. Ja, klopt. En houdt het dan op of is er een mogelijkheid om langer te blijven? Nou, weet u, ik ga op dit moment gewoon voor de uitdaging om die hele samenwerking met Haarlem natuurlijk op een hele goede manier. Mm -hmm. Medegestalte te geven. En dat doe ik natuurlijk niet alleen. Dat doe ik met alle mensen die daar ook een rol in hebben. Natuurlijk ook de burgemeester, de wethouders. En alle ambtenaren die daar op dit moment heel erg druk mee zijn. Om dat op een goede manier te doen. Niet te vergeten ook natuurlijk de ambtenaren in Haarlem. Die daar ook echt druk mee zijn om iedereen het gevoel te geven... dat ze van harte welkom zijn. Ja. En dat is een hele mooie uitdaging. Ik heb zoiets, laat ik daar nou eens mee beginnen. En me daarop richten, want dat is echt het ja. allerbelangrijkste. Dat we dat op een hele goede manier gaan inregelen. En, en hoe doe je dat dan ongeveer? Nou, dat doe je eigenlijk op een aantal manieren... door heel goed te kijken naar afspraken die je natuurlijk maakt. In die zin wel gewoon ook blijven letten op de zakelijke uh, aspecten. Maar het gaat hier ook nog om iets anders. Het gaat ook om een een, uh, mensen die naar een andere werkplek gaan. En dat is natuurlijk heel erg spannend voor mensen. Nieuwe collega's, uh, uh, hoe bevalt dat? Uh, nieuwe werkplek. En uh, dat, uh, dat vind ik heel belangrijk in dit soort processen. Dat je heel goed luistert naar de mens... Uh, en hoe je die kan faciliteren om ervoor te zorgen dat ze ook op die nieuwe werkplek weer inderdaad dienend, zoals de burgemeester het net zei, dienend kunnen zijn. Om ervoor te zorgen dat goede voorstellen naar het college van BNW gaan. En dat die couleur van lokaal van Zandvoort ook weer herkenbaar, zometeen na 1 januari, ook weer herkenbaar terechtkomen uh -huh. in de beleidsvoorstellen. De gemeentesecretaris ja. wordt uh, wel eens de directeur van, uh, van Zandvoort genoemd. Uh, hoe, hoe breed is dat? Ja, hoe breed is dat? dat, is, dat is dat van remise tot, uh, tot de ambtenaar die in Haarlem zit? Dat is in ieder geval zeker de remise en hier natuurlijk op het stadhuis. En uh, alle mensen, die, alle uh, ambtenaren die hier binnen de gemeente uh, hele mooie dingen doen. Uh, daar ligt mijn eerste prioriteit natuurlijk. Maar ook de ambtenaren die zo meteen naar Haarlem toe gaan. En mensen die nu nog in Zandvoort werken, ja, dat houdt natuurlijk niet op hè. Ze gaan wel naar Haarlem, maar het blijven nog, het, het zijn en blijven mensen die ook hun inzet van Zandvoort nu doen en ook blijven doen. Dus die verdienen ook gewoon daar. Uh... Uh, en, en hoe houdt u contact soorten? dan met, die, met de mensen in Haarlem die in Haarlem zijn? Ja, op verschillende manieren ja. doe je dat. Enerzijds natuurlijk fysiek, als het nodig is dan zit ik gewoon op het gemeentehuis in Haarlem. Ja. En aan de andere kant uh, hebben we gelukkig op dit moment een heleboel moderne media... waar we natuurlijk gebruik van kunnen ja. maken en ja. ook zullen maken... Ja. Uh, dus dat doe je niet op één manier. En je kijkt altijd naar welke manier is op dat moment het verstandigst. Soms zijn er gesprekken waarvan je zegt dan is het face-to-face -face contact. Uh, dat is toch gewoon heel belangrijk. Ik denk dat je een heleboel dingen kan doen met uh, de telefoon ja. en via de mail. Maar niet alles. Want uh, het gesprek, met elkaar het gesprek aangaan, dat voegt toch een heleboel toe. Ja, en kent u alle ambtenaren al? Oh, dat durf ik nog niet zo te zeggen, hoor. Nee, ik ben op de remise geweest. Daar heb ik ook kennis gemaakt met de mensen die daar werken. Op het stadhuis natuurlijk hier. Hoeveel zijn er er eigenlijk? Mensen, Hoeveel die ambtenaar... heb ik in ieder geval de hand geschud, laat ik ja. het zo zeggen. Ja. Hoeveel zijn dat er eigenlijk? Hoeveel ambtenaren... Nou, dat zijn er toch een heleboel uh, op dit moment uh, uh, precies. In ieder geval gaan er twintig weg. In ieder geval dat gaan er twintig weg. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook uh, uh, van, de, van de 160 ambtenaren... gaan er op dit moment natuurlijk twintig ja. uh, naar Haarlem toe. Ja. En dat doet natuurlijk ook iets met, die, met de achterblijvers. hè? Uh, Zeker. Je hebt het uh, toch over dat er letterlijk lege werkplekken... zometeen op het stadhuis komen. Dus het wordt heel zichtbaar voor de mensen na 1 januari. Er is een raadslid geweest die zegt van... we kunnen er wel een hotel van maken van die, al die lege kamers. Ja, <lacht> dus. <Schildier>, ja. <lacht> ja, ja, dat scheelt weer, ja. Nou ja, dat zeg ik. Het, het wordt zichtbaar. En dat is ook een van de uitdagingen waar we natuurlijk voor staan. Hoe ga je daarmee om met een stuk leegstand wat er komt? En waar indirect natuurlijk ook kosten achter zitten. Ja. En daar moet je over gaan nadenken. Ja. Sterker nog, daar denken we al over na. Maar de uitvoering daarvan, dat is natuurlijk een tweede. Ja, die, uh, die kamers komen leeg te staan en daar kan je natuurlijk van alles mee, uh, mee doen. En daar moeten jullie inderdaad over nadenken. Um, de impact die dit gaat geven, uh, heeft dat ook echt weerslag op de functie? Ja. Dat nu al, want je merkt natuurlijk dat, uh, dat de ambtenaren meer op afstand komen. Dus je moet inderdaad nadenken over de lijnen, de communicatielijnen... die je gaat inrichten, zodat die couleur lokaal in Zandvoort... en de contacten tussen de bestuurders en de ambtenaren... dat je die zo gaat inregelen dat dat, uh, dat, dat goed gaat. Uh, en ja, naarmate daar ook andere terreinen mogelijk overgaan in de toekomst. En daar moet de Raad nog van alles over vinden en zeggen. Maar dan zal je dat zien, to zien toenemen. Dus we, we besteden daar nu ook juist heel veel aandacht aan... om ervoor te zorgen dat na 1 januari... die contacten net zo soepel blijven lopen als dat ze nu ook lopen. Ja, Dat, uh, nou, dat is mooi. Dat is wel een inkoop want dat, dat lijkt me heel moeilijk. Want nu loopt een wethouder naar beneden... en die zegt tegen zijn beleid van: ja. wat vind je ervan en kunnen we daar zo over doen? En nu moet hij naar Haarlem toe. Dus. Ik denk dat dat wel een probleem gaat worden. De, ik hoor u zeggen, nu moet u naar Haarlem toe. Ja. Ja, de wethouder? Ja. Ja, soms wel misschien. Nee, maar we hebben natuurlijk ook met Haarlem afgesproken dat we daarin flexibel naar elkaar toe zijn. Het belangrijkste uitgangspunt, zowel voor de, voor de gemeente Haarlem als voor ons, is dat we zeggen, we willen zorgen dat het goed gaat. En dat doen we op basis van vertrouwen en dat doen we op basis van dat we naar elkaar toe uh, flexibel willen zijn. Ja. En soms zal dat betekenen dat een wethouder naar Haarlem toe gaat, maar net zo vaak zal een ambtenaar van Haarlem naar Zandvoort toe gaan. Ja. Het gaat erom dat we in het gesprek met elkaar zorgen dat we de dingen zo goed mogelijk doen. U gaat ervoor zorgen dat uh, de, uh, de lijnen goed blijven. U gaat ervoor zorgen dat de gemeente Zandvoort een goed bedrijf blijft. En uh, wij wensen u daar heel veel sterkte mee. Uh, bent u hardloper? Stur? Nee. nee, nee. Ik loop wel op het strand, maar ik loop niet hard op het strand. Nee, als dat u mee kunnen lopen met de circuit en met de burgemeester. Nee, het nee, groepen. nee. Maar ik, Hij schiet een, in allebei ik ben een fanatieke toeschouwer. Okay. Ik, oh, dat, zo aan ja. moet, dat is ook goed. Uh, mevrouw Griespoel, bedankt voor uw tijd. En uh, we spreken elkaar zeker nog een keer als u een uh, lekker halfjaartje bezig geweest bent. Ja, graag. Dank u wel. Dank u wel. Dankjewel. Ik zag de lichten van het plein waar het al zo leuk aan zijn. Een gitarist, een acrobat. Ja, dat zie je hier op straat. Een boodschap van een heilsolzade. Een jung die voor je staat. Dat is leven, dat is leven op het plein. Dit is mijn plek, hier staat mijn biet. Hier komt mijn bloed vandaan. Het is de schik om hier te zien. I'm um.